3 uur. Martijn van Beek met het internationaal. Het is opnieuw onrustig in Afghanistan. In de hoofdstad Kabul was een schietpartij in het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij zouden twee buitenlanders om het leven zijn gekomen. Het zouden Amerikaanse adviseurs zijn. In de stad Kunduz vielen demonstranten een gebouw van de Verenigde Naties aan. Zeker vier mensen zijn daar doodgeschoten door veiligheidstroepen. De demonstranten zijn woedend over de verbranding van Korans door Amerikaanse militairen. In de provincie Logar gingen honderden mensen de straat op terwijl ze dood aan Amerika riepen. Bij die betoging werden drie mannen doodgeschoten. Het is al de vijfde dag op rij dat in Afghanistan wordt geprotesteerd tegen de Koranverbranding. Bij een wapencontrole in Amsterdam-Oost zijn gisteren 41 wapens in beslag genomen. 37 messen, een stroomstootwapen, een ploeterdoder, een busje pepperspray en een boksbeugel. Zes mensen zijn aangehouden. De preventieve foyeractie hoort bij het nieuwe beleid in Amsterdam-Oost, een wijk die is uitgeroepen tot veiligheidsgebied om het aantal wapens dat er circuleert te verminderen. In Spanje zijn twee vliegtuigen geland met aan boord 17 ton aan gouden en zilveren munten. Die komen uit een Spaans oorlogsschip dat in 1804 bij de straat van Gibraltar tot zinken was gebracht. De zilverschat werd in 2007 gevonden door een schip van een Amerikaans bedrijf en naar Florida vervoerd. Over het eigendomsrecht van de munten is jarenlang geruzied tussen Spanje en Peru. Donderdag werd die strijd definitief in het voordeel van Spanje beslecht. Peru zegt dat het goud en zilver in dat land was gedolven en gemunt toen het land deel uitmaakte van het Spaanse Rijk. De waarde van de munten wordt geschat op 500 miljoen dollar. Het weer, zonnig, in het binnenland ook wat stapelwolken bij 7 tot 10 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later ook wat opklaringen en temperaturen dan gelijk aan die van vandaag. Dit, was het. En... Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Ze staan vandaag langs de A5 en langs de A29. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd. Want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op TV, radio en internet. ZNM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Om me dapporte Vigita va bene. Ziet u parla via Americano. Wanna za falla mora sotaluna omdat we niet in kaart vinden, I love you Papa lamericano Papa lamericano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 We weten het waarschijnlijk allemaal nog wel. wat de een speciale versie van deze plaats. Doelpunt voor Oranje. Ja, ja, de, ja dat is uh, helemaal geweldig natuurlijk. En jij heeft heel veel geholpen. Maar toch een mooie tweede plek uiteindelijk. Hè? Ja, en we zijn, en, en we zijn ook met terugwerkende kracht wereldkampioen geworden in 1974. Echt waar? Ja, want dat wist de, ik helemaal niet. De Argentijnen hadden in de halve finale de tegenstander omgekocht met een, ik weet niet hoeveel kilo graan. En wij zijn als Nederlanders alsnog wereldkampioen 1974 geworden. Helemaal geweldig joh, de Yolanda Bicol. En we now speak Americano. Welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag. Z.F.M. Voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we in u 2 allemaal doen Albertjan? Nou, uiteraard om half vier de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand. We hebben nog wat uh, kort uh, Zandvoort nieuws. En dat betreft de, de filmclub, de rommelmarkt, de babbelwagen. En nog een aantal andere meer uh, berichten. Uh, uiteraard gaan we straks om... Kort rond de klok van kwart over drie schakelen met uh, Joop van Nes, Want ik ben erg benieuwd hoe de uh, eerste helft afloopt tussen Hellas en SV Zandvoort. Momenteel een tussenstand van 1-1. En natuurlijk nog een heleboel verzoekjes, muziek. En nogmaals, luisteraars, ik attendeer u vast even op het gedicht van de week. Rond kwart voor vijf. En die staat geheel in het teken van Gerard. En Gerard is gisteren 65 jaar geworden. Nogmaals van harte gefeliciteerd. En zo dadelijk om half vier de evenementagenda hebben we veel evenementen deze week. Ja, Kids Adventure Week. Dus, er staat bomvol uh, uh, ...activiteiten voor de jeugd. Maar natuurlijk voor de ouderen... ...is er ook nog jazz, uh, noem maar op. Genoeg. Te veel om op te noemen nu. Oké. Okay. Dus ik zou zeggen, uh, hou pen en papier... ...bij de hand. Vanaf half vier tot vier uur... Uh, ...de evenementagenda <laughs> bij CFM... ...met Albert-Jan Vos. Hier is... ...Barry McGuire. de muziek uit de jaren 60 op de Zandvoortse radio, joh, dat Barry McGuire uit 1965 om precies te zijn met The Eve of Destruction de evenwitmen van Zandvoort met een zee van muziek en een golf van informatie op 106.9 FM ZOMETEEN de voetbal met Joop, maar eerst deze Het was Ellen Clark op de Salvoorts Radio met Blow Me Away. Voor slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Hellas tegen SV Salvoort gaan we snel weer over naar Jaffres. Jap. Jaffres. voor Hellas Sport. Wordt nu Wordt weggekopt door een uh, ontzettend hardwerkende en ook goed werkende te kopen. Ik kan het... Oh, oh, oh, Nou, ja, dat lijkt wel. ook, ja. Daar kreeg je er eentje nog een groei en ik kan het niet zien wie. Maar ik ben bang dat het Max werk is. Die kregen een verschrikkelijke groei van de centrumspeler uh, van Hello Sport. Blijft ook op de grond liggen, er moet verzorging bij komen. En, en meteen een gele kaart, uiteraard, voor het centrale verdedigen. Uh, het het gebeurt in de dus er is verder helemaal niks aan de hand. En ik begrijp niet dat, die, dat is niet zo big, is het de Snijs is Berg is. Er is niks aan de hand, dus in feite alleen maar dat, dat Sand voor die bal dreigt te krijgen. En hij geeft, geeft hem weer ja, aan een waarop hij ziet, we zijn echt in de volle ippon. Maar uh, dat is bij uh, voetbal nog steeds niet toegestaan. Dus het is wel even stil. dat uh, krijgt die corner tegen, omdat uh, de bal echt werkelijk zwakker van effect, de lucht die ging, worden dorsten niet te pakken. Je weet nooit wat zo'n vol zo effect van de bal uh, gaat doen. Dus hij stopt die bal weg en die ging over de achterlijn. Uh, Oké, okay, het, uh, het leed is geleden. Hey, het was toch Max Haardewerk uh, die uh, opkrolt. Uh, rondkant van de verzorger van Zandvoort, uh, gaat weer naar de kant. En het zal zo een spel weer kunnen worden van uh, met een vrijschop van Zandvoort. En genomen door Peter Koper. Dan gaat het sluitje. Uh, Koper even kijken wie er aan het bewegen zijn. Dat is niet veel voorin. Uh, nog steeds niet genomen. Daar gaat die bal komen. Hij probeert daar maar eens mol te brengen. Er is ook echt een lekkere wedstrijdspel voor in. Hij is dus al een tijdje geleden dat hij daar gestaan. Hij dus heeft de laatste maand toen eigenlijk op het middenveld geforceerd gestaan. Maar uh, Keur heeft gewoon keihard een, een spits nodig. Ja, en dat is hij van oorsprong. En daar uh, wordt hij neergelegd. Ja, ja, Hij wil natuurlijk graag een, uh, een, een penalty. Dus voordat hij niet verder gaat, want dan krijgt hij ook nog een gele kaart weg als een schalpe. Maar goed, het is een corner voor Zandvoort en die gaat genomen worden door Nijtseberg. Van Zandvoort gezien vanaf de linkerkant van het stelt. Dus dat wordt met, met rechts geschoten en dat wordt dan een inswinging. En dan gaat de hele luchtmacht weer voor Zandvoort. Komt heel hard inlopen. En dan... En niet voor Die wil die bal heel hard raken. Dat, dat raakt je wel. Maar hij gaat de huilen zo over, over van helftspoort heen. Moet een nieuwe bal komen om in de sloot. En dan komt een nieuwe bal aan en dan kan het spel weer gevat worden. Inmiddels van een, een schop achter de 5 lijn voor de keeper van Hellasport. Dat gaat hij naar mijn ogen nu toch en op het moment moeten gaan doen. Want anders gaat er wel het vaatje van die op. Uh, het is wel bijna rustig gaat het zitten toen. Maar toch, uh, die bal moet... Ja, komt hij aan. Gaat daar uh, verstandig naar links. Daar staat Zonneveld. Zonneveld kan er net niet bij komen. En uh, men is ook niet. Nu toch Zonneveld aan de bal. Die gaat er pingelen. Natuurlijk, die moet ook wel. Want dan kan de bal niet uit. En dan speelt die bal te veel voor zich uit. nu weer inhuwering bezit is van Hellasport. En dan blijft de bal, het spel een beetje breed spelen en dan komt een diepe bal. Daar komt een diepe bal, maar daar is, nou niet is te simpel voor woorden, daar heeft de boyers totaal geen problemen mee. Maakt zijn mannen tot rust en schiet vreselijk veruit. Dat is ongelooflijk. bijna in het 16 meter gebied van Hellersport. En daar laat Maasenberg de bal van de voet afstuizen en mag Hellsport een inloop gaan doen. Inworp is ondertussen genomen. Wordt verdedigd door Bas Lennons. Goed verdedigd. Want hij kan er niet bij komen. daar is de bal gaat via een van Sandvoort. Komt hij daar heel gevaarlijk voor de keeper En die kunnen, nog net, boy, die kunnen nog net wegschotten. Want hij ging via eigenlijk een, een, het voet van Max Haarneberg. Hij kwam ineens bij de vet voor. Er was dus geen buitenspel voor uh, de spits van uh, Hellasport En uh, gelukkig was de vet bij hem achter die bal nog wegschotten. Om mee erger te voorkomen. Sandvoort balbezit. Aan de rechterkant van het cel. Je is door. Je speelt daar mol in. Mol. Die staat hier een beetje meer centraal en dan speelt de bal naar aardewerk. Ah, die wordt verkeerd verdedigd, maar de macht verschijnt. Maar toch vrij veel, vind ik eigenlijk. En uh, het is toch weer voor die verdedigd heeft. En eh, Pentrikoop, waar is hij rechts? Hij staat nu allemaal over de middenlijn. Uh, probeert een man te passeren, dat doet hij ook. Uh, geeft daar hoppen, hoppen, terug naar de zijlijn. Daar uh, staat geeft heel uh, goed. geeft een goede voorzet. goede voorzet, en uh, de penalty stuk. Sand voor net niet bijkomen. Ja, dat komt toch wel zonder veld. Dus probeer daar een slot. Komt me niet goed onder, onder de bal. En de ik bal gaat gaan over de achterlijn voor een uh, voor een doelschop van de keeper van de plaatselijke partij. Gaat even die bal aanlichten. Het is over het hekje. Een klein hekje. En daar heeft hij hem. Ligt de bal weer. En hij zal nu gaan aangrijden. Ja, dan gaat die bal komen. En die wordt recht in de voeten van. Even kijken. Michael Kuil gespeeld. Kuil maar Hoppen. Hoppen aan de zijlijn. Probeert hem aan te passeren. Lukte net niet. Want het was heel groot. En heel breed. En heel dik. En maar toch weer Hoppen die de bal afpakt. Gaat hij zijn gebied in. De hoppen. Ah nee. de bal schijnt over de achtlijn geweest te zijn. De scheidsrechter kon het ook zien. En, uh, en uh, schrijf, fluit voor een, een achterbal. Zijn we er nog? Hallo? Ja, ik ben er nog hoor. Ja, over de, er staat ja. helemaal niks meer. Ik heb een hele dode lijn. Goed, oh. de keeper van, de, van de Ellenstoort mag die, die mag die bal gaan nemen. Dat was weer over de achterlijn heen. Zo is het druk verzand voor de laatste uh, 5 tot 10 minuten toch behoorlijk geworden. En dat is allemaal terecht, natuurlijk. nu komt Dit uh, weer uit te komen? Over de, de linkerkant van het veld, die bal gaat niet uit, die gaat op de lijn. Komt, die, uh, komt dan weer terug het veld in en gaat weer hard werken. Doet hij goed? Stel voor, uh, koper, Oh prachtig, koper. Naar uh, Lenders, Lenders terug naar Koper, wat een schitterende oplossing is dit? Echt waar, uh, mol, mol, nog steeds mol. En dan gaat hij in Sonneveld. speelt Sonneveld speelt aan de koper, Patrick Koper kan hij alleen in de 16 meter mee. gaan. ga gewoon schieten. En gaat raken eens De kruising. prachtig mooie actie van uh, Petri Kopen. Uh, heel mooi, de verdediger die meeging in de aanval. Een in eerste instantie, volgens mij is hij heel goed opgelost. Twee driehoekjes te gebruiken. Het komt koper ineens. Hij kreeg een dieptepaars. in het 16 meter gebied. Maar die bal ging net over de kruising heen. En het blijft dus nog steeds vlak verlust. 1-1. Komt die bal weer, van die keeper. Uh, dus in, in de cirkel komt hij, uh, Koper. Die, die blijft Koper zeggen. Het is ook steeds koper eigenlijk. En dan nu eindelijk iemand anders. Dat is Chris Die speelt daar hoppa en krijgt hem terug naar Mol. Soms probeert die bal goed in de ploeg te houden. Dus dat lukt ook redelijk. Uh, oh, die gaat, zie je een speler van Helensport over de zijlijn. Een heelend weg die bal. Uh, die moet gehaald worden, want hiernaast ligt er een trainingsveld en daar staat niemand. En uh, Nou, dan gaat er eindelijk iemand naartoe. Dan uh, ligt echt een heelend weg. Het kan elk moment afgelopen zijn. Dus ik begrijp niet dat die schijzer er zo lang naar doorspelen, Want er is eigenlijk helemaal niks gebeurd. Hij is nu al uh, drie minuten bijna in, uh, in blessure-tijd. En Dulger heeft gegooid. Kyle, K Kyle, Dulger. Dulger uh, naar uh, Mol. Mol naar Kyle. Kyle nog steeds in balbezit. Speelt terug naar Dulger. Dulger geeft de bal voor. Richting penalty Daar staat hoppen. Hoppen. Die kan wel koppen. Maar uh, dat ruimt ook nog. En dat is de van uh, deze schrijfzetten die het nog niet moeilijk heeft gehad. roesland is 1-1. En er zal in de tweede helft wel snappen dat deze voet vol moet gaan om prachtige uh, mooie drie punten hier te kunnen halen. Dank wel, En neem even een lekker yes, slokje it. water. Okay. Zoals je zeker doen. <laughs> Tot zometeen voor de tweede helft. En ik ben about over mijn shirt. jou yeah. <laughs> nice I... Alright. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? right? see how y'all groove did. All right. I'm getting tired of your shit. You don't need See, every time you come around, you got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 Can you?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 zeggen, helaas geldt het niet voor elke fame. We hoorde Ari, Kara en Fame op de Zonvoorts Radio en daarmee werd het half vier. Tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Oh, met jou zei het al een hele waslijst vanmiddag, dus nou, ik, heb dat, ja. ik heb een kopje koffie gepakt. Ik ben er helemaal klaar voor. Van like half vier tot vier uur is de microfoon all yours. Nou, valt mee hoor. Maar goed, euh, als u vandaag nog even naar het circuitpark Zandvoort wil gaan, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Want vandaag is op het circuitpark Zandvoort de tweede editie van het circuit Short Rally euh, bezig. Het gratis toegankelijke rally-evenement op ons Duinen-circuit vormt opnieuw het toneel van de openingsmanche voor het Nederlandse Short Rally-kampioenschap met de daaraan verbonden gebonden spectaculaire beelden. Uiteraard is de toegang tot het circuitpark gratis. Duinen, hoofdtribune en paddock waar u maar wezen wilt. Ook de servicepark op de Tango paddock is gratis te bezoeken. Dus als u nog even wil kijken op het circuitpark, ga dan even gezellig onder het genot van dit lekkere zonnetje even naar het circuit en de, naar die, dit rally-evenement kijken. Gaan we naar vanavond. Vanavond in het Wapen van Zandvoort wordt de DVD vertoond van The Band. En wel het concert The Last Waltz op DVD. Met onder andere Neil Young, Joni Mitchell en Eric Clapton. En daarnaast hebben ze ook nog een DVD klaarstaan van Whitney Houston in Memorial. Goed, gaan we naar de zondag. Dan hebben we de rommelmarkt aan de krocht. Dat duurt van 10 tot 4 uur. En morgen natuurlijk de ontknoping van de lekkerste gehaktbal van Zandvoort. Wie wordt de gehaktbal-specialist van Zandvoort 2012? Uh, ga naar Café Oomstee en het begint om 4 uur. En één tip: eet niet te veel van tevoren. Nee, dat denk ik ook. <laughs> En natuurlijk morgen brandt ook de Kids Adventure Week uh, van, uh, los. Een week vol activiteiten voor kinderen. Meer informatie bij het VWV Zandvoort. En wij melden even dat wij nog uh, op aanstaande woensdag... Uh, een, ...twee vacatures hebben voor de Radio DJ Workshop... ...bij de uw lokale Radio ZFM. Dus ik zou zeggen, ren naar uh, het VWV en meld je aan. Uh, op volgorde van binnenkomst zal de... Toewijzing geschieden. Ik Kan het ook nog via e-mail? Uh, nou, e-mail marketingapestaartjes.vvvzandvoort.nl Oké. Okay. Dus dat kan ook nog. Goed, uh, dan zitten we al die lekkers gehad. De Kids Adventure Week begint. En morgenmiddag, heerlijke, ja, gaan we wederom terug naar het Wapen van Zandvoort. Vanaf 4 uur live jazz, Spoor 5, onder leiding van Adam Spoor. Heerlijke Bebop Latin and American Songbook nummers... Zullen de revue passeren vanaf 4 uur. Bent u daar van harte welkom en kunt u genieten van Spoor 5. Gaan we naar 29 februari half 8. Een prachtige film in Circus Zandvoort. En wel de Heineken ontvoering. De Heineken-ontvoering is geïnspireerd op de bekendste ontvoeringszaak in Nederland. De biermagnaat Alfred Heineken wordt in 1983 samen met zijn chauffeur Abdolderer ontvoerd door vier mannen... die 35 miljoen gulden losgeld eisen. Vier jongen op geld criminelen die elkaar al van jongs af aan kennen en een hecht te klem vormen... sluiten Heineken en Dodererer twee weken lang op in een Amsterdamse loods. De film laat het spannende verhaal van de ontvoering en de jacht op de daders zien... maar biedt ook een kijkje in de psychologische machtsstrijd tussen Heineken en zijn ontvoerders... Aanstaande woensdag Circus Zandvoort Filmclub Simon van Kolm uh, Half acht De Heineken ontvoering uh, dan ga ik alvast even vooruit naar 6 maart Want 6 maart is er weer Cinema Nostalgie in Zandvoort En wel de film My Fair Lady uit 1964 Op 6 maart opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren Met deze keer My Fair Lady uit 1964 Met in de hoofdrollen Audrey Hepburn, Rex Harrison en Stanley Holloway Ontvangst met koffie en thee zoals gebruikelijk vanaf 1 uur voor meer informatie kijk even op www.circusandvoort.nl. Goed, uh, ik hou het hier even bij. Je bent er doorheen? Nou, ik heb nog veel meer, maar dat ah, okay. komt later in het programma nog wel even terug. Dankjewel Albert-Jan, dat was de evenementagenda bij CFM. Er is weer heel veel te doen. En we hebben met z'n allen uiteraard weer zin in Zandvoort. En ook zin in Wit En als je dat ook hebt, vanavond gewoon even naar het wapen gaan. Wij hebben in ieder geval wel eentje klaarstaan. Een hele mooie. Hier is One Moment in Time. The best of me I'm only one But not alone My finest day Is yet unknown I broke my heart For every game To taste the sweet I faced the pain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 We luisteren naar de Stamfords Radio met Stamford op zaterdag. Bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En dit was uit 1983, om precies te zijn. Vitesse en Rosalind. Dat bedoel ik. Jongen, ben jij goed, hè? Zojuist hadden we het agenda, maar ja. we hebben nog een nagekomen bericht gekregen. Ja, want morgen is het weer zover. De eerste rommelmarkt van 2012 is morgen van 10 tot 4 uur in de krocht. Er wordt uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden als Mede Antiek, Curiosa, verzamelingen, boeken enzovoort enzovoort. Mocht u voor de volgende markt op 20 mei een tafel willen huren... dan kunt u dit tijdens de markt op 26 februari kenbaar maken aan de bar van de krocht. De bar is de gehele dag geopend voor koffie, dankjes en broodjes. O, lekker. En nu ik het toch over broodjes heb. Vanaf 7 maart is er elke woensdagmiddag op ZFM Radio tussen 12 en 2 uur... ZFM Zandvoort een nieuw radioprogramma te beluisteren. ZFM luncht vanuit de studio aan het gasthuisplein Brengen Robbie Brouwer en Mike Bulé u op de hoogte van een lunch. Met onder meer broodjes die je zou kunnen nuttigen. Het weer en verkeer gecombineerd met gebeurtenissen in Zandvoort. En de directe omgeving. Dus vanaf 7 maart op woensdag van 12 tot 2 lunchen met ZFM. Hé, hey, wat leuk. Ja, ja, ja. 7 maart gaat het beginnen. 7 maart gaan ze beginnen en dan... Uh, ja. Ja, helemaal leuk. Lunchprogramma. Heb jij zin in Yes is Yes, yes. yes, yes. Jazeker. Nou, gaan we die draaien ook, hoor. Hier is Peggy Trousers. in hmm. Trying not to think of when again Oh, what we had, The blessing comes. Van en biggie Trousers voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. Hellasport tegen FC We Gaan we weer over naar Jop van Nes. Ja Rob, zet, die wedstrijd in de tweede helft is alweer negen minuten uit. En uh, het is zakelijk negen minuten geweest. Het, is een het hel middenveld heeft afgespeeld. Weinig uh, richting door. Al tweede ploeg geniet. Komt de bal wat moeilijk in de ploeg houden? Ik weet niet wat komt. Geen idee. zelfs ging het erg goed wat Sonvoort betreft. En nu lukt het niet. Dat kan natuurlijk. Uh, nu verliest daar Boos Lammers uh, bal. En die gaat gelukkig via voetje van een uh, helle sportspeler over de zijlijn. Dat betekent dat Sanders hem gaan gooien. De hoogte van een eigen 16 meter gebied. En dat is vrij diep voor, de, voor die laatste 10 minuten, zeg maar. Uh, Lammers gaat nu naar die plaats waar die uit is gegaan. En gooit Max Aardewerk. Aardenwerk probeert die bal weg te krijgen. Lukt niet. Krijgt hem toch weer terug. En uh, nu wordt hij verkeerd weggekopt daar door uh, Jan Sullevel. Die toch nog niet een hele gelukkige wedstrijd speelt. En dan gaat naar zijn van de Berg bal aan de voet. De, nog steeds bal aan de voet. Probeer daar twee man, tussen twee man door te gaan. Dat lukt niet. Maar ik krijg wel vijf op mee. ik dacht gaat ze meteen genomen worden. Hier is al genomen en naar uh, uh, Koper. Peter Koper. Naar de, de andere kant. Krijgt Gaat 16 meter gebied in. Rond de 16 meter, moet ik jou zeggen. Want hij is nog niet in huis in geweest. En dit is een cornerbal. Uh, de is verdiend, doelmeringsmiddel kon er niet langskomen. Vier de vierde voet van linksbuiten gaat die bal toch nog over de achterlijn. En als wordt voor nu, voor zondag vanaf de rechterkant van het veld, een corner nemen. De corner wordt genomen uiteraard door Nijsselberg en de hele luchtmog die staat uh, klaar. Daar komt Christophe als eerste, dat is niet goed gedaan. Dat is een hele slechte corner ook, die was uh, nog een halve meter hoog. En daar moet, hij, uh, moet Ronald Kalus aan de, aan de noodrem tikken. echt aan de noodrem Want anders was de laatste man uh, gepasseerd geworden van Zandvoort. Hij krijgt hij waarschijnlijk ook voor een gele kaart. Uh, tenminste, hij, hij krijgt inderdaad een gele kaart. Die moet dan terug, het gebeurde zo een beetje op de middelhelft. Uh, hij was de laatste man en er dreigt iemand uh, hem voorbij te gaan. En die pakte die gewoon vast en dat was heel bewust. Het is toch eigenlijk een klein beetje massa, het is geen rode kaart. is. Want van zo'n nou overtreding moest het eigenlijk wel. Deze jongen van uh, Hellesport, die uit het naar de keeper van Zandvoort. En werd uh, dat uh, onthouden door die actie van uh, Ronald Kalers. Goed, de administratie is bijgewerkt gewerkt door de schijds. Een terecht, gele kaart overigens. En dan gaat die bal vrij diep komen. 16 meter gaat hij in. En daar uh, nog een keertje teruggehaald. Zandvoort zit ernaast. naast, zit ernaast. En daar uh, Kales. Kales, een Max Die wordt ook van de bal afgezet. En uh, helemaal terecht, goed ook gedaan. En nu is het weer poort dat uh, gaat drukken op het doel van Zandvoort. De hoogte de met 16 meter gewidd gaat nu in de 16 meter, gaat er nu weer uit. En daar staat, uh, even kijken, uh, Ivo Hoppen die staat de verdedigen. Daar gaat die bal langs volledig de andere kant op. Maar toch nog steeds in de wel bezit van Hellesport, maar nu aan de andere kant van het veld, er is 16 meter gebied Kalers kan wegkoppelen, Kalers was dat en nu Aardewerk, Aardewerk naar een berg, en Aardewerk heeft waarschijnlijk een beetje zijn handen gebruikt om bij de bal te komen, want zijn tegenstander is een halve kop uh, langer, en uh, die kon er niet bij komen, dat zou kunnen betekenen dat uh, Max Aardewerk uh, het schutje vast en dat is goed gezien door uh, de scheidsrechter. Zij dus is midden binnen van het veld, meter of, dat zal het zijn 8, 9, Geloof het 16 meter gebied dan gaat die bal komen, het zal een keiharder worden neem ik aan ja, hard in, in de hoek. Maar daar ligt uh, natuurlijk Boyderset. Uh, de sluipost van Zandvoort. Die het toch nog niet heel erg moeilijk heeft gehad op die penalty na. En die kunnen we ook echt niet stoppen. Maar dat is uh, vaker gevallen geval met penalties. Dat weten we natuurlijk. Verre uitroep, richting de kan er niet bij komen. sport neemt het over. Neemt het over. Daar is een shirttrekker van Ivo Hoek. Moet zich ook de gele kaart. En nog een gele kaart van de Zandvoorter. Die staat te pobbelen dat hij het maar Dus twee gele kaarten in één keer voor Zandvoort. Dat moeten we niet uh, toe gaan staan. Want dat gaat... Op een gegeven moment weer opbreken eh, als we een paar lessen verder zijn, eh, dan eh, lopen we tegen het einde van het seizoen, en dan zouden zomaar een paar spelers eh, geschorst kunnen worden vanwege gele kaarten. Administratie bijgewerkt, sport kan nog gaan lenen. Op de middenlijn ongeveer. Gaat die bal, uh, denk ik, diep. De, want ze hebben een hele lange diep, de 16 de, de meter gebied in, inderdaad. Daar ja, kan je uh, als sympto op een uh, afpakken bovenzet. Goed, uh, dan gaan we gaan terug naar de studio. We hebben gespeeld, even kijken. Uh, uh, 13 minuten. En er is anders nog steeds 1-1 hier in Zaandam. It's the price I guess for the lies I've told. That the truth it no longer thrills me. And why can't we laugh when it's over? Het was snel patrol met Indiën snel over naar Jaffres. Jap. Waar Chris Hilger over de rechterflank komt op te stomen, geeft een prachtige voorzet op Mol. En die springt zo gigantisch hoog. Klopt hard, hij die bal in de hoek. Sam van leidt met 1-2. and Jason Donovan you're there especially for you nog even een kort berichtje Albert zo al vlak voor ja. vier uur. En uh, noteer u maar even, pak het niet van pen en papier maar even, want noteer de datum 17 maart alvast in uw agenda. 17 maart, dat is ja, nog ja. een hele tijd weg. Maar noteer hem maar vast, want dan presenteert de babbelwagen weer een digitale voorstelling met als thema Zandvoortse bijnamen deel 2. Het commentaar wordt verzorgd door Ton Drommel en de techniek en bewerking is in handen van Bert van Beek. Locatie uiteraard Hotel Faber, kostverloren straat 15, aanvang 8 uur. Zo dadelijk. Na vier uur zijn we nog één uur lang bij hem met Sanford op zaterdag. Een uur. Oh Mooi. ja, met het gedicht van de week. Ja. Maar eerst dokter ook zo vlak voor vier uur.